De intermediaire stichting van de universele verklaring van de rechten van de mens, wordt systematisch geboycot. In 1995 door gemeente Den Haag waar de stichting om ondersteuning vroeg, en die de stichting vervolgens doorverwees naar het leger des Heils, en, daarna door gemeente Mierlo die is overgegaan in gemeente Gelder op Mierlo. De stichting krijgt, nimmer, uitnodigingen, omdat, volgens de gemeente Gelder op Mierlo, de stichting niet onder educatie of maatschappelijk nuttig valt in te delen, en daarom is maatwerk ook niet nodig, en bovendien is de stichting gericht op nationaal en Europees beleid, waar de gemeente, niet, aan, mee, wenst te werken. Het gaat om een netwerk van links- en extreem-links-organisaties en politici, journalisten en academici die elkaar de bal toespelen, elkaar aan banen helpen, rapporten, voor, en over, elkaar schrijven en die stilzwijgend, deze, Linkse ideologie aanhangen. De linkse samenwerkingsstrategen hebben een cordon sanitair gevormd. Rond de stichting.